Ja, dan een beetje te Nee, nee, nee. Het heeft toch wel sfeer, Het heeft wel sfeer. Ben je hebt Meer Ben je tevreden? Of moet je nog echt wennen? Even wanneer, het is nog niet mijn dingen. Nee. Het is ook lager hè? Ja. dat is helemaal anders natuurlijk. Ja. Ja. Ik ga erin staan. Ja. Is het ook. Ik vraag me af, is het ook lawaai? Heb je meer lawaai? Omdat het lager is, gewoon zonlaag. Ja. Maar hé, je ja, Ja. Er, ervaar je het geluid ook anders, of? Uh? Ja. Iets, maar je niet, kent niet Nee. Dat ja. ja. je hebt ongeveer dezelfde ruimte? Of meer zelfs? iets kleiner. Iets kleiner, toch? Ja. Je hebt meer licht ook, hè? Je hebt meer licht niet. juist ja, is niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het heb het niet. Ik heb het niet. heb je niet. Nee, we begonnen wel zelf over anderhalf, twee jaar. Ja, dus de andere week zei hij zal waarschijnlijk wel drie jaar. Ja, ik ben bang dat er 4, 5, 6 ook met de dat thuis. Nou, ik zie het ook. Ik zie het en het werkt. Ja, wel uh, uh, Ik zie het. wel. Ik denk het niet gehoord. Ik het niet gehoord. We heb niet Ik niet het Ik heb Ja, niet gehoord. Ik het de